Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De zoektocht naar een vermiste Nederlander op het Griekse eiland Samos is gestopt. De man van 74 verdween drie dagen geleden toen hij in zijn eentje was gaan wandelen. Zijn vrouw waarschuwde de politie omdat ze geen contact met hem kreeg. Dagenlang is er in het onherbergzame gebied in het zuidwesten van het eiland gezocht. Volgens Griekse media vreest de politie dat de man in zee is gevallen of is gaan zwemmen en door de stroming is meegevoerd. De route die de man had genomen staat bekend als bijzonder uitdagend. Het lijstje ministers voor het nieuwe kabinet is rond. De afgelopen dagen kwamen al veel namen naar buiten. En vandaag kwam die van Reinette Klever erbij als minister voor ontwikkelingshulp. En dat is best opvallend, want als PVV-kamerlid zei ze tijdens een debat dat ze ontwikkelingshulp wilde afschaffen. Hulp Organisaties zijn dan ook verbaasd. Sowieso waren we al geschrokken van het nieuws dat het een PVV-minister zou worden. Dat hadden we al niet heel erg verwacht. En toen we hoorden wie het dan werd en uh, wat haar achtergrond is... vroegen we ons helemaal af um, wat nou precies de toekomst gaat brengen voor ons. Het is uh, ja, een interessante keuze. Sinds begin vorig jaar zit Klever ook in het bestuur van de omroep Ongehoord Nederland. In het centrum van Rotterdam kun je voortaan surfen. Een bedrijf heeft daar tien jaar lang gewerkt aan een installatie die kunstmatige golven maakt. En de beste servers van Nederland mochten het vandaag alvast uitproberen. Heerlijk. Ja. Het ging heel goed. Ja, de golf. Ja, eigenlijk sick. Is dit dan een goede plek om te trainen ook? Ja, dat was natuurlijk voor mij het uh, belangrijkste, dat dat zo is. Maar hier ga ik me vooral mijn backside, natuurlijk een rechtsgolf, maar die kan ik hier wel gaan verbeteren, ja. Ja, het kost wel wat als je zo'n backside wil trainen. 50 euro voor een uurtje surfen. Oeh, dat, ja. ja. Ja, we zijn wel Nederlanders, hè? Ja, ja, ja. <laughs> ik vind het duur, maar... Ik vind het eigenlijk wel te doen. Het is een behoorlijk project met een behoorlijke investering, dus uh, het moet ergens van komen. Het weer nog. Op de meeste plekken blijft het droog. In het oosten schijnt ook nog even de zon. Morgenochtend begint regenachtig. Smiddags meer zon met zo'n 17 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen staat nog 30 kilometer file bij elkaar. Ruim de helft daarvan op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Alfred Utrecht centrum 16 kilometer met een uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar altijd nog twee rijstroken dicht. Je kan omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. 10 minuten vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. En een half uur vertraging op de N201 uit Hoorn hilversum Bij Loenen 4 kilometer file. En tot zover de anwb verkeers.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 die ergens in Warden ward dr, heeft geleefd. Francis Alban Blake met More Is Not The Answer. One world, as we know it, no more time for us to hide.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 ja. Try.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 En dan in dit geval van dat de tijd een beetje begint door te tikken. En dat we er toch iets aan moeten doen. Je hoort ze een beetje op de achtergrond al uh, zich een beetje al warmer draaien. Dat zijn uh, de leden van Vast Countenance. Uh, vier stuks vanavond. Normaal gesproken staat uh, de band met z'n zes op het podium. Dat heb ik uh, nou nog niet eens zo gek lang uh, gez uh, gezien. Uh, wat betreft Kaaspop Edam. Want daar stonden ze inderdaad met z'n zessen.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 Get it, no, no. <laughs> Soft, boys, soft, boys, I can't run. De caviar zijn. Soms is het roti met gips. Soms is het ook al dicht. Soms is het helemaal niks. Maar ik moet daar zijn. Dus als maar me mist, ben ik precies waar ik was. Ik ben nog steeds in de mix.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 moet me rust pakken, boek misschien een vlucht naar Accra. Of ik vraag het vis stap uit, daar bij ik spakkelen. Roken weg, drum roze om de slagwerk. Mijn gevoel voor theater komt niet van de atka.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 Slepen vragen met me mee, soms is het even zwaar Als het leven zelf Maar dat klinkt ook weer zo gewichtig en beladen Die bagage laat ik varen shit Ik kijk wel waar dit schip strandt Want Tussen wereld en kaart, zijn meer water dan vis Precies daarom leef ik tussen kop en staart Soms is jouw Bis ook als vis Of zal hem uitblikken Het kan niet altijd caviar zijn Soms is het rottie met kip, soms is het ook al dicht Soms is het helemaal niks, maar ik moet daar zijn Dus als zie maar me mis Ben ik precies waar ik was, ik ben nog steeds in mix. Morgen zijn deze jongens te zien tijdens een aflevering van Nieuwe Oogsten in...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 But I think she's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little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 I say nobody wants you here Why don't you just go home and disappear? Tell me who the hell do you think you are?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 Yeah.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 Ja, dat is het ironische. Drama. Dat vind ik ook ironisch. Ik dacht ik ga deze song uitbrengen. mat <lacht> ja. voordat dat het vet heet gaat worden? Ja. En uh, nu is het inderdaad, um, ja. <lacht> koud, maar dat ja, is. Ja, koud gewoon. Vandering. De verwarming ja. staat gewoon aan, hè, Sven? Dus ik ja. weet niet wat, uh, wat je ermee wil bereiken met poolpartypins. Maar misschien nou, een verwarrend zwembad, misschien. Het of dat uh, stilte voor de storm, denk ik. Ja, ja, ja dat denk dat ik ook, van, ja. Die, die hitte die komt nog wel. Dat <lacht> uh, geloof ik ook wel. En, um,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 I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 But what does it make of me? And I don't know what I should and I should not do. One day I won't remember you To, that you will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 God forsaken saints, who well, turned lovers into strangers, strangers and our friends, I sit here.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 Yeah. yeah.